voor het eerst hun verhaal. Kort over tien, Nederland 2. Dit is Radio 1.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 De Egyptische oppositieleider El Baradei heeft zich gevoegd... bij de betogers op het Tahrirplein in Cairo. Ondanks de avondklok demonstreren tienduizenden mensen op het plein... tegen het bewind van president Mubarak. Het leger grijpt niet in. Er is geen weg terug, zei El Baradei. Hij vroeg de betogers om geduld. Verandering komt eraan in de komende dagen. In een interview zei El Baradei dat er in Egypte... een regering van nationale eenheid moet komen... en dat hij contact zal zoeken met het leger. El Baradei, winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede, is door oppositiebewegingen naar voren geschoven om te onderhandelen met het huidige regime. De Verenigde Staten willen een ordelijke en democratische machtswisseling in Egypte. Minister van Buitenlandse Zaken Clinton wil niet dat president Mubarak nu opstapt omdat er anders een machtsvacuum ontstaat in Egypte. Het land is een belangrijke bondgenoot van de VS in het Midden-Oosten. Oppositieleider El Baradei heeft grote kritiek op het standpunt van Clinton. Hij vindt het onbegrijpelijk dat de VS een dictator blijft steunen... en Mubarak als een bondgenoot blijft zien. Op het vliegveld van Cairo is het een chaos. Toeristen, buitenlandse werknemers en Egyptenaren proberen het land snel te verlaten. Vrijwel alle vluchten zijn vertraagd. Ondanks een oproep van het luchthavenpersoneel om de veiligheid van een hotel op te zoeken... zijn veel mensen op het vliegveld gebleven. Grote Nederlandse bedrijven halen werknemers terug uit Egypte... en ook reisorganisaties repatriëren de komende dagen Nederlanders. Het weer bewolkt, overal lichte vorst, op veel plaatsen kans op mist. Morgenochtend nog mistig, in de middag zonnige periode. Het wordt 1 tot 4 graden. Dit was het NOS Journaal. Bent u betrokken bij het verbeteren van uw leefomgeving... en zoekt u samenwerking met de overheid...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 of ga naar hersenstichting.nl Dit is Radio 1. VPRO NTR. Goedenavond, u luistert naar de Labyrinth, het wetenschapsprogramma van VPRO en NTR op Radio 1. Mijn naam is Pieter van der Wielen en vandaag hoort u verhalen van opmerkelijke vrouwen uit lang vervlogen tijden. Welke talenten een plant zoal kan bezitten en hoe je die kunt kopiëren. En hoe een vergeten 17e eeuwse natuuronderzoeker weer in de spotlights geraakte. Aan tafel hier in de studio zitten weer een hoop wetenschappers. Te weten Els Kloek, historica aan de Universiteit van Leiden. Goedenavond en Goeien, welkom. We gaan het hebben over het vrouwenlexicon. Allemaal uh, verhalen van vrouwen uit de geschiedenis. Kent u ze alle? Duizend zijn het er, geloof ik, al uit uw hoofd, al die vrouwen? Ik heb ze uit mijn hoofd gekend tot we bij ongeveer 250, 300 waren. En toen kreeg ik een omslag dat ik ze juist weer begon te vergeten. Maar als u... Als ik een beetje op mijn best doe, dan kan ik toch heel wat oplepelen, denk ik. Ik zal u niet over horen, maar, maar daarover geen uh, zorgen. Plantenfysioloog, Harro Bouwmeester en biotechnoloog uh, Frans Krens. We gaan het hebben over talenten die je van planten uh, kunt overbrengen. Ik wist al niet eens dat planten talenten hadden. Als ik een, uh, door genetische modificatie bij jullie een talent mocht installeren... dat jullie nu niet hebben, welke zou dat dan wat jullie betreft zijn? Welke zouden jullie willen hebben? Nou, een beetje studio stressresistentie. Uh, dat, uh, dat zou goed zijn... Uh. Ja? En laat mij maar wat mooier zingen onder de douche. Mooier zingen? Onder de douche, ja. Ja, En de laatste aan het woord was Frans Krens, hè? Ja, ja oké. Okay. Frans Krenz gaat mooier zingen onder de douche. En botanicus Pieter Basis hier. We gaan het hebben over uh, Rumphius, een, een fantastische, uh, maar vergeten 17e eeuwse natuuronderzoeker. Ja, die botanici hebben altijd een beetje een stoffig imago. Of zijn ze daar inmiddels vanaf? Uh, die, dat stof dat wordt door mensen waargenomen. It's in the eye of the beholder. Uh, ik vind botanici helemaal niet stoffig. Ik ook zeker, niet, hoor. Zeker, voor de zeker meneer Rumphius niet. En ik denk dat in de, bij de moderne uh, botanicus... ook al werkt hij af en toe nog tussen stoffige herbariumplanten... het uh, stoffige imago totaal onterecht is. Want uh, met die stoffige... Uh, objecten als gedroogde planten en zo... kan heel veel recent of uh, relevant modern onderzoek gedaan worden. Zoals barcoding voor het herkennen van planten. Het uh, kijken hoe het met de plantenwereld er nu voor staat... vergeleken met 10, 20, 200 jaar geleden... Dus allerlei uh, natuurbeschermingsrelevante informatie. Dus uh, nee, weg met het stof. Weg met het stof. Nou, dat gaan we maar meteen eens uh, doen. Georg Rumphius, 17 e eeuwse natuuronderzoeker. belangrijk van zijn deel bracht hij door op het Indonesische eiland Ambon. En hij bestudeerde daar met heel veel enthousiasme en energie de exotische planten. Schreef daar een lijvig boek over. En dat is ook de reden dat we erover praten. Want op 4 februari wordt in Amerika de eerste Engelse vertaling van dat boek gepresenteerd. En dat is ruim 300 jaar geloof ik na het uh, originele. Is, uh, zeer ruim 300 jaar, ja. Wat, wat mij, uh, ik heb dat boek niet gelezen, want het kost ontzettend veel. Want, uh, hoeveel kostte dat wel niet? Ik geloof 400 dollar. Uh, 450 dollar, maar dan heb je ook een, een, een boekenplankje vol. En uh, heb je een unieke uh, inventarisatie van uh, wat die plantenwereld van Ambon... en uh, Rumpfjes heeft ook ontzettend veel geschreven... over Javaanse, Balinese, Filipijnse zelfs Nieuw-Guineese planten... Uh, dan, dan heb je wat. Ze zijn ook nog eens prachtig afgebeeld. En uh, het meest waardevolle ervan is misschien wel... dat Rumfius heel uh, nauw, nauwgezet heeft genoteerd... Uh, wat de lokale bevolking op Ambon met die planten deed. En met name heeft hij gekeken naar de medicinale werking van die planten. Uh, omdat in de 17e eeuw stond de medische wetenschap... Uh, Bijna gelijk met de botanie, omdat eh, planten de enige eh, grondstoffen waren... voor het maken van medicijnen. En eh, al die dienaren van de VOC, de Oost-Indische Compagnie... Eh, die kregen aanvankelijk nog eh, medicamenten uit de apotheek in Amsterdam... die vaak met heel veel geld uit Arabische landen naar Amsterdam waren geïmporteerd... dan met de boot via Zuid-Afrika... Uh, langs de Kaap naar uh, Java en de Molukken werden gebracht. En wonder, oh wonder, dan deden die planten niet... want ze waren hier uh, geselecteerd voor uh, ziektes die in Europa algemeen waren. Maar in Azië had je heel wat andere ziektes. Dus de VOC had ook een duidelijk be belang om hem daar aan het werk te, werk te zetten als botanicus? Uh, nou, we moeten rump uh, de eer geven die hem toekomt. Hij was... Koopman voor de VOC, aanvankelijk soldaat voor de VOC. Maar als hobby, uh, hij had uh, hij was een bijzonder goed koopman voor de VOC. het veel winst voor, zich, voor hen en ook voor zichzelf gemaakt. Maar in zijn vrije tijd ging hij Ambon afstruinen. Zowel de kust voor het verzamelen van schelpjes en kreeften... als het binnenland voor het verzamelen van planten. Ongelooflijk uh, hardwerkende man, die... Uh, en een autodidact. En een autodidact. Hij had in welke taal wel heeft hij het geschreven? Hij schreef aanvankelijk perfect Nederlands. Hij, kwam, hij was van Duitse bloed. Ja, ja, hij kwam ja. uit uh, Wilfersheim bij Hanau in Hessen. Maar zijn moeder was Nederlandse. Maar Rumpis moet een ongelooflijk taalgevoel hebben. Hij sprak ook vloeiend uh, Portugees en de lokale talen. Zelfs een beetje Chinees. Uh, in, het, uh, in dat gebied. En zijn uh, Nederlands was van een uh, haast literair gehalte. Laten we uh, eens kijken naar het boek, zover dat op de radio mogelijk is. Uh, Frederik Melman die heeft voor ons het boek uh, doorgespit. We gaan eerst even kijken naar deel 1. Het is bijna niet lezen, deel 1 moet hier zijn. Ik heb trouwens dit boek nog nooit eerder gezien. Hoor. dus Het is voor mij ook allemaal helemaal nieuw. Vertelt u even kort waar we hier zijn. Uh, we zijn hier in de universiteitsbibliotheek. En uh, ja, hier liggen de schatten, de, de kroonjuwelen van de Leidse Universiteit. De manuscripten van Rumfius uit de 17e eeuw. Nou, we kijken hier dus. Als we even naar de voorpagina kijken, dan weet ik het ook. Uh, dit is. Deel 1. Hier liggen een paar hele mooie dikke boeken op kussens. Waarom is dat trouwens? Het is eigenlijk om te voorkomen dat de rug breekt. En eigenlijk zou je handschoenen aan moeten doen. Maar aan de andere kant hebben ze al zoveel doorstaan in de afgelopen drie even dat die paar vingers van vandaag er nog wel bij kunnen, denk ik. Je moet eens voelen hoe mooi dit papier is. Het is stevig, het is dik en het is duidelijk gemaakt om met de jaren mee te gaan. Dit is echt voor, voor de eeuwigheid. Maar kijk, hier hebben we een print... Zie je? Hier begint het dan met de kokosboom. De eerste plant die je dus ziet als je eh, met het schip aan de reden van Ambon komt. En hoeveel soorten planten en kruiden heeft eh, Rumfjes nou beschreven? Is dat bekend? <hijst> Volgens de, de tellingen die ik gelezen heb, maar niet gemaakt heb, zou het er ongeveer 1200 moeten zijn. Als je naar de planten die in zijn boeken beschreven worden kijkt, dan staat daar altijd de gebruik bij. En volksnamen. En bij sommige staat ze ook wel, heb ik op mijn familie toegepast. Dus hij was praktisch bezig. Zijn er nou passages of platen die u zelf bijzonder vindt en die we even kunnen bekijken? Kijk, een van de meest grappige dingen is, is dit punt hier. Kijk, hier heb je dus het, het vervolgdeel, zou je kunnen zeggen. Dus de actuarium. En hier zie je dus een hele merkwaardige boom. Dat is een helemaal rare boom. Die is helemaal uitgezakt met, met, met lubben en dingen. En hier en daar een toefje bladeren. Ja, dat is Dali-achtig. En hier een lokale figuur met een mannetje met een blauwe hoed. En meestal wordt daar dus afgebeeld de verzamelaar van de planten in het boek. En zijn knechten. Dus wij vermoeden dat dit eigenlijk een tekening van rumpfjes is. Er zijn er maar twee. Deze... En de andere die door zijn zoon Paulus gemaakt is. En die dus eigenlijk heel erg veel gebruikt wordt als er iets over rumfjes geschreven wordt. Maar dit poppetje, dat wordt dus nooit als rumpfjes afgebeeld. Omdat het zo onbekend is. Deze plaat die hier, we hier voor ons hebben, die is pas in het eh, begin van de vorige eeuw hier gekomen. Die lag namelijk in Utrecht. Burman... Hij was hoogleraar geworden in Amsterdam. en hoofd van de Botanische Tuin. onder andere op zijn 24 e jaar. Dat was een geniale man. En zijn interesse lag heel erg in de tropen. En toen hij dus zijn vingers kon leggen op het herbarium Ambonense. de Flora van Ambon. nou toen was hij kennelijk niet te houden. En dit heeft hij kennelijk gehouden. En niet aan de VOC teruggegeven. En dat is door verervingen is dat terechtgekomen in Utrecht. En die hebben het op een zeker moment. in een ruiltransactie met Leiden. hebben ze dat gelukkig voor ons, jammer voor hun, uh, hierheen gaan laten komen. Wat zou er eigenlijk met dit boek moeten gebeuren? Nou, wat er mee zou moeten gebeuren, is dat mensen met dit boek... en straks met die Engelse vertaling gewapend naar Ambon gaan... en daar dus proberen kruidkundigen te vinden om die planten terug te vinden. Ik heb net een nieuwe combinatie gepubliceerd voor een, een boom... Uit Ambon, die volgens Rumfius algemeen voorkomt van het strand tot in de bergen. Hij geeft er een plaats van en de experts zeggen allemaal, oh, maar dat is dat en dat geslacht. Alleen dat geslacht is niet bekend van Ambon. Nou, als ik nou bijvoorbeeld in het eind van het jaar op vakantie naar Ambon ga, dan ga ik de mensen daar vragen of ze het ding kennen. En misschien vind ik hem dan wel. En dan is dus na zoveel honderd jaar, is dan een van de raadselen opgelost. En er zijn er met de 1200 soorten die beschreven zijn, zijn er wel, wel duizend raadselen nog van wat had hij nou eigenlijk precies. Wat was het? U hoorde botanicus Jan Frits Veldkamp van het Nationaal Herbarium in Leiden... in gesprek met Frederik Melman over Rumfius. Pieter Baas, ook botanicus. Uh, die die, die Rumfius was ook wel een ongelofelijke pechvogel. Hè? Sommige mensen hebben pech in hun leven, maar hij had wel echt uh, ja, het record. Het gaat tot uh, zijn veertigste ongeveer gaat het goed. En dan, uh, dan wordt hij blind binnen drie maanden. Een paar jaar later uh, is een enorme... Aardbeving op Ambon gevolgd door een tsunami. Dan verliest hij zijn zeer geliefde eh, vrouw Susanna... naar wie hij een orchidee ook heeft genoemd... die hij samen met Susanna heeft gevonden en zijn dochtertje. Eh, een aantal jaren later eh, breekt nog een verschrikkelijke brand uit in Ambon... waardoor eh, manuscripten en het meeste van het plaatwerk voor de, het kuitboek verbrand... En elke keer begint hij weer opnieuw. Op het moment dat hij blind wordt, of totdat hij blind werd... had hij dat boek keurig in het Latijn geschreven. Hij had er eigen tekeningen bij gemaakt. Nadat hij eh, blind wordt, gaat hij wel manmoedig door. Maar zijn zoon en zijn... Assistenten die hij van de VOC krijgt, spreken geen, of kunnen geen Latijn schrijven. Dan moet het weer allemaal opnieuw... Maar hoe kun je doorgaan in... als botanicus als je blind bent? Hoe kun je planten beschrijven en tekenen als je niet kunt zien? Zullen we eens kijken wat, uh, wat hij daar zelf van zegt? In het voorwoord van het, uh, uh, het kruidboek heeft hij een prachtig gedicht gemaakt... haast van de auteur tot het boek... En eh, daarmee dekt hij zich eigenlijk in tegen allerlei kritiek... die mensen op het boek kunnen hebben. En het eind zegt hij dan van... Eh, Doch uw lezer moet gij vriendelijk verzoeken. Uw lezer, dat zegt hij aan het boek. Uw lezer moet gij verzoeken dat hij ten beste neemt... De fouten, de fouten van uw boeken. Verhaalt hem dat u heeft een droeve lange nacht... met een geleende pen en ogen doorgebracht... Ga dan, en als gij hebt een, nieuwe kleed, een nieuw kleed aangenomen. Zo wil te te de zijne tijd blijmoedig wederkomen. Verheugt mijn grijze kruinen mijn vervallen stand. Eer ik reis van hier naar het eeuwig vaderland. Dat schrijft de oude Rumfius. Maar hij eh, refereert hier dus aan zijn blindheid. En wie hij, waren die geleende hij, ogen? Hij, die geleende ogen, dat zijn eh, zijn zoon, Paulus, die hem ook heeft afgebeeld. En eh, assistenten. Maar hoofdzakelijk is het eigenlijk zijn eigen geheugen... wat hij steeds hij dicteert vanuit zijn geheugen... wat hij tussen uh, 1660 en 1670 heeft gezien. Want hij is al vrij uh, volwassen. In, in het eind van de dertig, voordat hij aan het enorme project begint... kan daar tien jaar echt met heel veel plezier... Aan werken. En dan gaat alles goed. Dan gaat het goed in zijn carrière. Hij wordt van onderkoopman, wordt hij opperkoopman. En hij schrijft die boeken in het Latijn. Hij schrijft een brief aan de VOC van... Het lijkt me nuttig, voor, ook voor uw compagnie... om de uh, flora van de water zoals hij dat noemde... dat is eigenlijk heel Indonesië, te beschrijven... voor de medicinale werking van die planten. En... Uh, dat gaat dus als een tierenleer. Hij moet een ongelooflijk uh, stel hersens hebben gehad. En een om... enorme discipline. Want hij ging er dus elke dag op uit in een in voor hem vreemd klimaat. En dan begon hij met het beschrijven en het zoeken. en het Ja, nadat, nauwkeurig observeren. nadat hij zijn VOC-taken had verricht. Hè, want dit, was, dit deed hij er nog even bij. Later mocht hij van de VOC zijn volledige tijd hieraan wijden, Maar uh, ja, hij was helemaal... Uh, Gek, Dat was zijn passie. De natuur, niet alleen de planten, ook de beesten van uh, het, het, het, het Het lijkt een mooi historisch en, en, en nuttig onderzoek uh, al op zichzelf... maar nou las ik meteen een persbericht... dat in Amerika onderzoek uh, gaat worden gedaan naar het medicijn tegen MRSA... de, de ziekenhuisbacterie, ja. op basis van de bevindingen van rumpfius. Klopt, klopt helemaal. Dat onderzoek is al een aantal jaren aan de gang. Uh, men heeft uh, in de Mayo Clinic... Uh, daar zitten ook uh, uh, etnobotanici, zoals dat heet, antropologen, die uh, hun onderzoek baseren op traditioneel gebruik van planten in de uh, traditionele uh, geneeskunde. En men heeft toen Beekman klaar was in manuscript met deel 1 van het kruidboek. Heeft men alle gebruiken van uh, die. Uh, Rumphius noemt, vergeleken met wat er bekend is... van de inhoudstoffen van die planten... en waar ze voor gebruikt kunnen worden... en ook in, in werkelijkheid worden. En eh, er waren een heleboel planten bij... waarbij eh, vermeende werkingen absoluut niet bestonden. Maar van één plant die, eh, waarvan Rumphius beschrijft... dat hij zeer effectief is tegen buikloop... en eh, plotselinge dysenterie en dergelijke. Daar is men beter naar gaan kijken en die... Is dus, uh, die blijkt effectief te zijn, ook al in clinical trials... tegen die ziekenhuisbacterie. En zo zie je dat het ook nog uh, actueel is. Uh, het boek wordt gepresenteerd in uh, de Verenigde Staten. Dat uh, uh, wordt een heel evenement. Gaat u daar ook heen? Ik ga er zeker naartoe. Dat wordt uh, op uh, vrijdagavond een gezellig black tie-dineetje... in de camp van de National Tropical Botanical Garden... Uh, die zijn hoofdkwartier op Hawaii heeft... Uh, maar een satelliettuin in Miami. En de vertaler is inmiddels overleden, geloof ja, ik? Ja, dus dat ja. boek, het eerste exemplaar, wordt uh, aangeboden aan zijn weduwe. En zijn weduwe krijgt ook postuum een medaille... de zogenaamde Fairchild medaille voor botanical exploration. Want nou ja, Rumpfius was natuurlijk de grote ontdekker van al die diversiteit... maar door de vertaling van Beekman is dat... Ontsloten. Dus hij krijgt keurig op zijn Amerikaans een postume medaille. En die Beekman en, die heeft, heeft veel bijzonder uh, een, een Nederlands werk vertaald naar Amerika, maar dit, dit lijkt ook wel een Nederlands werk op zich. Het was voor Beekman ook een passie. Beekman uh, was een Amsterdamse jongen die het hier in Amsterdam in zijn jeugd heel moeilijk heeft gehad. Op een gegeven moment is hij uh, ons land uh, uh, heeft hij verlaten, net als Rumphius in Duitsland heeft verlaten. Uh, is, heeft een aantal jaren in Indonesië gewoond... heeft gestudeerd in de Verenigde Staten... en is een zeer prominent taalkundige geworden. En de laatste 20, 25 jaar van zijn leven... was hij vooral gepassioneerd door het werk van Rumphius. Hij heeft ook uh, het Rariteitenkabinet, dat gaat over schelpen en beesten... in 1999 uh, al vertaald en nu dus postuum dit kruidboek... Die Embonese Herbal gaat het heten, de Engelse vertaling uitgegeven door Yale University Press. En het kost dus 450 dollar, maar dan heb je ook wel een uh, mooi geïllustreerd boek. Zometeen meer over de talenten van planten, maar nu even dit. Wetenschap in één minuut.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 U hoorde hersenonderzoeker Dick Swap in een aflevering van de rubriek wetenschap in één minuut. Die deze week werd gemaakt door Remy van den Brand. En u heeft er misschien nooit bij stilgestaan, maar ook planten hebben talenten. Niet dat ze goed kunnen tekenen of tennissen, maar ze kunnen wel hele andere, minstens zo bijzondere dingen. Harro Bouwmeester en Frans Krens doen onderzoek aan de Universiteit van Wageningen naar de talenten van planten. Die ze proberen te ontrafelen en vervolgens te kopiëren naar minder bedelde gewassen. En het allemaal met het hogere doel, namelijk het blijvend voeden van de groeiende wereldbevolking. Ja, welkom allebei. We gaan het dus hebben over uh, genetische modificatie of uh, manipulatie. Maar ik wist helemaal niet dat, uh, dat planten talenten hadden. Dat vind ik eigenlijk het meest bijzondere. Ja, nou, uh, we hebben natuurlijk net al, uh, Hallo, al, uh, al van, van de heer Baas gehoord... Uh, over het werk van, uh, van Rumphius dat, uh, dat planten uh, in ieder geval heel erg interessant zijn voor, uh, voor mensen... omdat er uh, allerlei interessante stofjes in zitten... Nou, planten maken die uh, interessante stofjes niet voor ons plezier. Uh, ook al maken we er uh, heel graag uh, gebruik van uh, op allerlei manieren. Maar planten moeten die stofjes maken... Omdat, ze, uh, omdat dat de manier is waarop ze kunnen communiceren met hun uh, omgeving. Hè, dus uh, uh, planten maken stofjes bijvoorbeeld om uh, insecten aan te trekken... omdat, uh, omdat ze bestoven moeten worden... Maar omdat planten niet kunnen weglopen, uh, omdat planten niet kunnen, kunnen schreeuwen... omdat ze niet kunnen vechten, hebben ze die stofjes ook, uh, ook voor allerlei andere dingen nodig... Om, om met hun omgeving te kunnen communiceren. Dat wist ik ook al niet dat planten communiceerden. Ja, nou, dat, dat doen ze dus volop. Uh, uh, het, het aantrekken van insecten, dat, dat, is, uh, dat is natuurlijk één voorbeeld. Maar ook onder de grond uh, uh, produceren planten heel veel verschillende stofjes in hun wortels, scheiden die ook in de bodem uit om ook in de bodem dus met, uh, ja, met allerlei andere organismen te kunnen communiceren. Ik, uh, dat doet me denken aan uh, die film The Secret Life of Plants uit de jaren 70... met muziek van Stevie Wonder over blinden die soundtracks schrijven. Dat, is ook, uh, dat had rumpfjes, uh, was niet de enige blindeziener. Nee. nee, maar dat terzijde. Maar, maar zover gaat het nog niet... Hè? Dat, dat ze moorden oplossen door te wijzen wie het gedaan heeft. Uh, nee, zo, zo, zover gaat het nog niet. Maar, uh, maar als je erin uh, in verdiept wat, uh, wat planten dan allemaal wel doen... dan, uh, dan kun je daar toch wel, uh, wel behoorlijk versteld van staan. Uh, in ieder geval, wij staan daar uh, regelmatig wel versteld van. Uh. En uh, dan willen jullie het talent van de ene plant... bij de andere plant introduceren. Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, als je denkt, he, de, wat Harold over had, dat Frans is vooral, kentjes, uh, ja. laten we zeggen chemische communicatie, he, door middel van allerlei stofjes. Nou, het kan zo zijn dat uh, bepaalde van die chemische stofjes ook helpen om de, uh, uh, plagen en ziekten en plagen af te weren natuurlijk. En uh, ja, die stofjes worden gemaakt door die plant. Uh, om dat te maken zijn bepaalde enzymen nodig. Nou, dat, dat zo'n plant dat in zijn arsenaal heeft zitten, komt door zijn uh, genetische constitutie. Hij heeft dus bepaalde uh, genetische informatie die ervoor zorgen dat hij die enzymen kan gaan maken. En die genetische informatie zou je dus ook kunnen overbrengen naar een andere plant die dat niet in zijn arsenaal heeft zitten. En zo die andere plant ook uitrusten met uh, hetzelfde... Stofje bijvoorbeeld waarmee die een schimmel of een insect kan afweren of kan aantrekken of noem maar op. Ja, nu doet u het een beetje voorkomen onbewust alsof jullie de plant ook een beetje helpen, want die is van die schimmel af. Maar is het soms ook zo dat jullie uh, iets doen dat de plant eigenlijk uh, liever anders zou willen? Dus dat de plant het juist heel leuk vindt om een bepaalde schimmel aan te trekken, maar dat wij mensen dat nou eenmaal liever niet hebben? Nou, ik vraag ik, dit, ik om... van de plantenrechten. Ik kan me voorstellen dat dat bepaalde symbioses zijn. Maar meestal zijn die gunstig voor, voor beide partners natuurlijk, dus ook voor de plant. En als wij iets met die, als mens iets met die plant zouden willen, dan denk ik dat het algemene welzijn van die plant ook dan voor de mens nuttig is. En we niet zomaar zo'n symbiose gaan verbreken, want dat zal waarschijnlijk ten gevolge kunnen hebben dat, dat die plant het minder goed gaat doen. Ja, nou maak ik een beetje een geintje hoor als ik het heb over plantenrechten. Maar er is heel veel protest en gevoeligheid wanneer het gaat over genetische modificatie en manipulatie. In hoeverre worden jullie nu in jullie onderzoek al belemmerd? Hebben jullie al iets niet kunnen doen dat jullie graag hadden willen doen vanwege wetgeving of protest? Nou, oh, kijk, als het, als het gaat om, om, het, om het onderzoek wat we doen, dan uh, en daar hebben we een, we hebben een vergunning om, om te werken met, uh, met genetische modificatie. Dus wij, we kunnen alles doen in het onderzoek uh, wat we willen. En, en op die manier dus, uh, dus alles uitzoeken uh, en waar we die genetische modificatie bij, bij nodig hebben. Dus in, in die zin wordt het, het onderzoek wordt daardoor niet belemmerd. Maar ik kan me herinneren dat er uh, tien jaar geleden veel te doen was om uh, veldjes met appelbomen die de, die de Wageningen Universiteit graag in het leven wilde roepen om daar met nieuwe appels uh, te experimenteren. Dat werd wel bemoeilijkt. Ja, als, het, uh, als, het dus, uh, als het gaat uh, om onderzoek dan, uh, dan kunnen we dat in het laboratorium doen. Als het uh, gaat om introductie in, uh, in, het, in het veld dan, dan is, ligt het inderdaad anders. Ja, het is, uh, met, uh, je, op een gegeven moment je doet experimenten in het laboratorium... om te zien of dat een bepaald effect, uh, wat je veronderstelt, of dat het inderdaad uh, zo blijkt te zijn. Hè. Als je die genetische informatie overbrengt naar een andere plant... of dan inderdaad die daarmee die eigenschap uh, verkrijgt... Uh, dat kan je in het laboratorium al gaan testen. Als blijkt uh, dat daar aanwijzingen zijn van ja, dat, dat uh, ziet er inderdaad goed uit dan wil je dat uh, toch ook nog in het veld gaan toetsen om te zien... of dat dat daar, waar het echt zijn effect moet hebben... of het, dat het daar ook inderdaad in dezelfde mate zijn effect heeft. Dus moet je veldproeven doen. Dat betekent dat het nog niet in de plank, uh, op de plank bij de groenteboer ligt. Maar dat je in het veld wil gaan zien van ja, destijds was er inderdaad... het is nog geen tien jaar terug, maar uh, slechts uh, zeven jaar, zeg maar... Uh, dat we inderdaad een veldproef hadden met uh, appels... maar we hebben ook veldproeven met aardappels en met mais en noem maar op... om dus te bestuderen in het veld van... is die eigenschap, uh, doet die dat zo zoals wij zouden willen... En bij onderzoek vind je wel eens van... nee, dat werkt toch net weer wat anders. Maar goed, jullie maken een gewas... door het talent van de ene plant in de andere plant te introduceren... resistent tegen een bepaalde schimmel. De boer daarnaast heeft nog gewoon het oude natuurlijke gewas. Het argument tegen genetische manipulatie is altijd... dat die dan al die schimmel op zijn dak krijgt. Wat vinden jullie van dat argument? Nou, dat gaat niet op. Uh, de reden zou je kunnen zeggen en dat, dat wordt ook volmondig erkend door bijvoorbeeld de biologische sector uh, dat zij vaak zonder middelen bijvoorbeeld aardappels kunnen telen uh, is omdat uh, in hun, uh, hun buren zeg maar uh, aardappels telen en daar uh, spuiten met chemicaliën om bepaalde ziekten te onderdrukken en dat betekent dat daardoor de totale ziektedruk dus de hoeveelheid uh, insecten zeg maar of schimmelsporen of wat dan ook die daar aanwezig zijn dat die daardoor zo teruglopen en minder zijn dat zij het zich kunnen veroorloven om geen middelen te gebruiken. De, dus, het is ook een beetje een schijndiscussie. Want Pieter Baas? de, de uh, plantenveredeling, uh, dat noemen we geen genetische manipulatie, maar het inkruisen van eigenschappen via het gewoon bij elkaar zoeken van geschikte ouders. Daar zie ik geen wezenlijk verschil tussen. En dat doen we al eeuwen. Dat doen dat we al eeuwen. Genetische modificatie gaat wat sneller. Maar je, je doet in feite hetzelfde. Je brengt in een nuttige plant breng je nog wat, an, wat ander genetisch materiaal in. Waardoor die nog nuttiger wordt. Ik, ik vind wel, ik ben het met de critici eens... dat je heel erg zorgvuldig moet zijn... dat je daarmee uh, niet in de natuur dingen loslaten... je niet meer uh, terug in de fles kunt uh, stoppen. Maar Uiteraard. dat wordt tegenwoordig wel enorm bewaakt. Dus ik vind de, dus, de anti-biotechnologie-lobby... Ongevonden... Anti die moet wat uh, Laat ik meer, het omdraaien... Uh, uh, historisch uh, bewust zijn, vind ik. Waarom willen jullie het zo graag? Waarom is het voor jullie zo nodig om uh, hiermee aan de slag te gaan? Nou ja, goed, je, in je introductie noemde je... het veiligstellen van, van de voedselproductie... voor een groeiende, voor een groeiende wereldbevolking. En, en, en, en nou goed, dat is, een, dat is een hele belangrijke reden. Um, er zijn ook nog wel andere redenen... Um, ook voor de productie van medicijnen. We hebben het net over medicinale planten gehad uh, van Ambon. Uh, er worden nog steeds uh, uit planten medicijnen gehaald uh, tegen, tegen borstkanker, uh, tegen malaria. En die medicijnen die worden, uh, die moeten met planten geproduceerd worden... omdat, uh, omdat die stoffen zo, zo ontzettend complex zijn dat, uh, dat ze synthetisch niet te maken zijn. Ja, dit zijn hele idealistische motieven, maar er valt natuurlijk ook gewoon een heleboel punten te verdienen, toch? Ja, Die poen die valt dan misschien voor bedrijven te, te verdienen. Dat, dat is natuurlijk niet waar wij ons als, als wetenschappers nee. mee bezig houden. Maar uh, ja, natuurlijk wordt de poen verdiend met de productie van voedsel en de productie van medicijnen. Maar als we meer medicijnen en meer voedsel nodig hebben... en we kunnen dat op deze manier bereiken, dan, uh, dan komt dat iedereen te goede. Zouden we het niet redden als het niet gebeurde? De groeiende de wereldbevolking uh, voeden. Want ze willen natuurlijk ook allemaal vlees, dus dat, dat legt ook nog extra gewicht op uh, het landbouwarsenaal. Ik geloof dat er recent een FAO-rapport is verschenen waarin gesteld wordt dat uh, de, als de ontwikkeling zo doorgaat uh, in het jaar 2050, zeg maar, uh, ja, dan heb je gewoon een verdubbeling van de voedselproductie nodig. En dat betekent of uh, heel de wereld kaal slaan, zeg maar, en, en, en gewassen gaan telen. Nou, ik denk niet dat iemand daarvoor is. Uh, dus het is uh, uh, ook. Uh, om, om nog een beetje van de wereld te kunnen behouden. Dat je zegt van nou, daar, daar moet meer productiemogelijkheden zijn. Of je moet eh, planten kunnen uitrusten, zodat we in staat zijn om met ja, minder areaal, zeg maar, toch nog de groeiende wereldbevolking te blijven eh, voeden. Dat betekent ook dat veel gewassen zijn niet alleen eh, in staat om medicinale stoffen te maken, maar ook om eh, vervangingsmiddelen die uit de petrochemische industrie nu komen. Als dat ooit minder zal worden, en dat zit er toch ook wel aan te komen... dan is het goed als we planten hebben... die stoffen maken, oliën bijvoorbeeld of smeermiddelen of noem maar op... Eh, die we kunnen gebruiken en toepassen... zodat we door kunnen gaan met eh, ja, die luxe dingen te genieten... die we op dit moment genieten. Ja, een andere angst die je vaak hoort is dat, dat dan eh, de macht aan de grote bedrijven komt... omdat die patenten eh, hebben op allerlei gewassen. Nu is alles nog van moeder natuur en mag je gewoon een appel plukken... maar dan staat er bij wijze van spreken op Monsanto... en dan moet je eerst een kwartje... Aan Monsanto betalen voor je die appel mag plukken. Ja, dat is een, een, een, een beetje hand in hand gegaan met de, de ontwikkeling, zeg maar. De, de rem op het toelaten heeft ertoe geleid dat op een gegeven moment alleen maar uh, ja, bedrijven... die groot genoeg waren, erin door konden gaan en door investeren... om aan alle regels te voldoen en aan alle rapporten aan te leveren... waarom wordt gevraagd, die misschien niet nuttig en nodig zijn... maar waar wel om wordt gevraagd. En uh, ja, dat het een heeft het ander versterkt. En, en als wetenschappers of als mensen die graag zouden zien... dat de toepassingen toch wat breder toegankelijk waren... en voor wat meer toepassingen dan dat anderen uitmaken... Uh, ja dan, dan wij kunnen wel gekscherend zeggen dat, dat uh, Monsanto en Greenpeace daarin uh, goed van elkaar geprofiteerd hebben. In ja, hun campagnes. Een, een ongewenst huwelijk. Voor graag anders Sorry. gezien. Ja. ja. Um, goed, terug naar het laboratorium. Want jullie willen de eigenschap van de ene plant in de ander introduceren. Lukt dat zonder meer? Want de natuur is natuurlijk altijd veel complexer dan je denkt. En dan, dan heb je zo'n gen uh, en je denkt, nou, dat staat voor die eigenschap. Even in die andere plant stoppen en ik ben klaar. Maar het is vast in praktijk veel moeilijker. Waar lopen jullie tegenaan? Oh ja, we, lopen, we lopen inderdaad wel eens tegen, tegen dingen aan uh, die, we, die we niet op, in uh, eerste instantie uh, verwacht hadden. Um, maar we vinden soms ook wel dingen waarvan we zeggen van, uh, nou oké, okay, zo hadden we dat uh, verwacht. En nou gebeurt er ook precies wat we, wat we voorspeld hadden. Nou, dat in... verbaast mij nogal, omdat, omdat de communicatie van planten een vrij schimmig en verbazingwekkend onderwerp is. Ja, dat, ik, ik kan me voorstellen dat je zegt het is schimmig. Uh, en, en dat komt natuurlijk omdat, uh, omdat je, je, je, hebt er al, je begon al te zeggen... Want ik, heb, ik wist helemaal niet dat planten... Hey, communiceren. Het is, niet, het is niet mijn vakgebied, dat zeg ik. Nee, precies. Maar, uh, maar goed, wij, uh, wij bestuderen dat natuurlijk wel. En, en we weten hoe, hoe die planten in elkaar zitten... wat er allemaal gebeurt als, uh, als ze communiceren, als ze stofjes uh, produceren. En, uh, en omdat we daar goed inzicht in hebben... weten we, weten we ook wat, wat we moeten doen om, uh, nou, om zo'n eigenschap over te dragen op een andere plant. Dus dat, uh, dat lukt wel. Dat lukt wel. Ja, oké. Okay. Is het uiteindelijk niet zo dat, dat uh, ja, mensen een beetje een dubbele moraal hebben daarin? Want aan de ene kant willen ze allemaal gentechvrij vrij voedsel, biologisch, maar ze willen ook geen schurft op een appel. En dan ook nog met z'n allen met de uh, 10 miljard binnenkort, zeg maar. Ja, dat, dat zou je inderdaad een dubbele moraal uh, kunnen noemen uh, en, en het zou mooi zijn als we uh, als er mensen ervan konden overtuigen dat uh, ja, genetische modificatie een oplossing zou kunnen zijn om, om die levens, levenswijze en die levensstijl toch ja. vol te houden. Gaat het, het even lukken, even? Frans Krens? Uh, ja, ik, ik blijf hopen. Ik uh, zit pas in deze richting van onderzoek, zeg maar, vanaf 1978. Uh, ah. Dus, dus ik, ik blijf toch goede hoop houden dat het ooit moet lukken. Ik wil nog wel even zeggen dat, uh, uh, ja, je kan zeggen van uh, grote men of hoeveelheden mensen zijn tegen, maar het betekent vaak dat ze of uh, niet weten waar het over gaat, of dat als je gericht vraagt en je ze legt uit van dit willen we ermee en dat willen we overbrengen en dat zijn onze doelstellingen en dit zijn uh, wat je kan verwachten, dat men dan vaak wel uh, uh, ja, niet pertinent tegen is, maar denkt van ja... het is een beetje als je zegt van een andere levens... of een andere, ik moet zeggen, een zeker levensgevaarlijke technologie... is elektriciteit. Dan wil je ook niet met de rauwe vorm in aanmerking uh, komen. Maar we zouden geen radioprogramma kunnen hebben... als we niet toch op een of andere manier hadden geleerd... hoe om te gaan met elektriciteit. Als je dan weet hoe om te gaan met genetische modificatie... kan je er ook de vruchten van plukken. Nou, ik uh, stel voor dat jullie een marketingcursus gaan uh, volgen... Goed. Zometeen meer wetenschap dan onder andere de toestand van het heelal kort na de oerknal. En verhalen van vrouwen, maar eerst muziek. Mind your step, you'll be a traveler. No one tells you when or where to go. Just to see you heartbroken. Big girl, ready to go away from here. Leave like they do. Traveler werd gezongen door Marieke de Jager. Tijd voor het wetenschapsnieuws. Ja, het weggedrag van sommige mensen is nogal aan de deprimerende kant. Maar dat zou wel eens kunnen komen omdat die bestuurder zelf... een uh, beetje last hebben van een depressie, suggereren Amerikaanse wetenschappers. Die ontdekten die mogelijkheid toen ze probeerden te achterhalen... wat nou precies het slechte weggedrag van oudere automobilisten veroorzaakte. Toen stuiten ze op een deel van de hersenen... om precies te zijn, een deel van de visuele cortex, het MT. En dat is een uh, deel van de hersenen dat er normaal voor zorgt... dat je achtergrondbewegingen niet zo uh, helder in het vizier hebt. Je zou zeggen, het is juist heel goed als je in een auto zit... en aan het rijden bent om veel bewegingen te zien. Maar als je te veel bewegingen ziet, dan is het natuurlijk weer niet goed... want dan leidt het allemaal af. En daar zorgt dat gebiedje dus voor dat je alleen maar ziet wat belangrijk is. Nou, dan blijkt dat dat MT ook minder actief is... bij mensen die lijden aan depressie. Die zien dus ook heel veel onrustige bewegingen om zich heen. Bij schizofrenie geldt dat ook. Dus de suggestie die ze nu leggen is... en dat schrijft ze ook in de Journal of Neuroscience... dat oudere weggebruikers misschien wel slechter gaan rijden... omdat ze een verkapte depressie hebben. Nog zo'n uh, oude vraag, waarom zouden vissen in scholen leven en andere dieren in kuddes of zwermen? Nou, een van de hypotheses is dat is, omdat je het met z'n allen meer ziet dan één alleen, en dat je dus eerder ziet wanneer er een gevaarlijk roofdier aankomt. Nou, dat is nu aangetoond bij kleine visjes. Gambusia hobroki heten ze. En die zitten in een eivormige watertank. Moet je niet denken aan een ei als een, een paasei, maar een ei als de letter Y. Dus die zit met twee uitstulpingen. Daar hebben ze dan een school van die kleine visjes ingezet. En af en toe ook, uh, bewijs. van van Proef een visje alleen. En dan hadden ze een soort namaakroofvis in een van die uitstulpingen... een van die vertakkingen van die tank. En nu komen de statistieken. Uh, 56 van de individuele visjes waren in staat om te zien dat daar een roofvis zaten. En die kozen dus de veilige weg. Normaal moet je zeggen 50, 50 procent. Dus maar 6 procent meer dan de helft... Koos de veilige weg. Nou, nu hebben ze dan een school van die visjes erin gedaan. En toen hadden ze in 90% van de gevallen uh, de veilige vertakking van de tank gekozen. stond allemaal in de proceedings of the National Academy of Sciences. Het geraniumzaadje staat in de Journal of Experimental Biology. Nou, die, uh, die boort zichzelf in de grond. Pieter Baas, dat is niet nieuw, toch? Dat is dat ik niet nieuw. Nee. Nee, nee. dat is gewoon de. De morfologie en de anatomie van waar dat zaadje in zit, het vruchtje, dat uh, heeft verschillende vormen bij verschillende uh, vochtgehaltes. En dat boort zich zo, als het van droog naar nat wordt, uh, in de bodem. Ja, soort, uh, soort een soort uitstuupinkje, een soort propellertje aan ja. de achterkant, zo, zo vliegt zo, die zo, dan vliegt hij weg en dan begraaft hij zichzelf. Ja. ja, nou dat is dus nu voor het eerst uh, heel zorgvuldig in kaart gebracht en gefilmd. Dat was het, uh, het nieuws. En uh, dat is allemaal ook uh, terug te zien via newssciencemag.org. Maar ik neem aan dat je het ook via de website van uh, Labyrinth uh, terug kunt zien... Dat is die website eigenlijk? Nou ja, VPRO.nl/slash labyrinth of zoiets. Oh ja, en uh, wetenschappers doen soms hele onaardige dingen met dieren, maar dat doen ze allemaal voor de wetenschap. Dus dat is natuurlijk heel erg goed dat ze dat doen. De Journal of Experimental Biology beschreef zo'n proef. Toen hadden ze de neusgaten van duiven dichtgeplakt en keken ze of die duiven even snel de weg naar huis konden vinden. Nou, wat bleek, dat vond ik heel opmerkelijk, dat ze als je het linker neusgat dichtplakt, dat ze wel iets later thuiskomen, maar ook weer niet zoveel. Maar dat als je het rechter neusgat dichtplakt dan duurt het ineens ongelooflijk veel langer voordat die duif de weg terug heeft gevonden. En uh, hoe dat precies komt, dat moet nog uh, onderzocht worden. Maar ik vond het alvast uh, heel opmerkelijk. Nou, en dan hebben we aan de telefoon uh, Marijn Franks. Die is astronoom bij de Universiteit van Leiden. Won vorig jaar nog een Spinoza-premie. Goedenavond. Ja, goedenavond. En gefeliciteerd, want jullie uh, hebben een publicatie in Nature. Ja, dat klopt. Want jullie hebben de Hubble-telescoop, de, de ruimtetelescoop, verder terug in de tijd laten kijken dan ooit eerder mogelijk was. Hoe ver terug? Um, ja, meer dan 13 miljard jaar. Ongeveer 13,1 uh, miljard jaar. Dus, uh, ja, dat is een hele tijd. Het licht is zo lang onderweg geweest... om uh, in de Hubble-telescoop uiteindelijk gefotografeerd te worden. Hoe hebben jullie dat gedaan? Nou, de, het licht is, het staat zo ver weg dat het licht heel zwak is. Dus we hebben de Hubble-telescoop heel lange tijd... naar één uh, klein plekje op de hemel laten staren, zeg maar. En uh, in, in, in, dat is 87 uur. En in die opname die over een, uh, over een jaar verspreid was, hebben we uiteindelijk uh, één sterrenstelsel kunnen ontdekken dat uh, op die gigantische afstand staat. 87 uur lang mochten jullie die hubbel gewoon gebruiken? Ja, ja, ja, ja, dat was dus niet uh, zeg maar echt in één stuk achter elkaar, maar het was verspreid over verschillende maanden omdat het anders niet ingepland kon worden. En dan kijk je dus naar het hele vroege heelal, dus, dus relatief kort na de oerknal. En dan zag je uiteindelijk maar één sterrenstelsel. Ja, ja en dat is eigenlijk het opmerkelijke, want we hebben ook uh, opnames die gemaakt zijn op ongeveer uh, 13 miljard jaar. Dat scheelt uh, 150 miljard jaar. Dat is voor uh, mensen natuurlijk een heel groot bedrag, maar is voor sterrenkundigen eigenlijk bijna niets. En daarin uh, zien we uh, veel meer sterrenstelsels. We hadden we eigenlijk veel meer verwacht. Uh, we zien er eigenlijk maar één. Is dan de conclusie dat het universum een beetje langzaam op gang is gekomen? Dat het uh, zich uh, niet in één keer uh, helemaal uh, ja, storm liep met die sterrenstelsels? Ja, de conclusie is uh, die wij uit, uh, op grond van deze data trekken, dat we op de grond van deze foto trekken, is dat, het, uh, dat de sterrenstelsels zich echt op dat moment uh, de, begonnen te vormen. Dus dat. Uh, uh, echt in die periode waarover we nu spreken, 400, 500 miljard jaar na het begin van het universum, pas echt een beetje op stoom begonnen te komen. Dus jullie zijn echt helemaal bij het begin aangekomen? Nou, niet helemaal bij het begin. Er zijn waarschijnlijk nog wel meer sterrenstelsels, maar die zijn dus zwakker dan wat we kunnen waarnemen. En uh, we vermoeden dus dat als we naar nog verder zouden terugkijken. Dat kan niet met de rubbel, maar als we dat zouden doen, dan, uh, dan zouden we waarschijnlijk wel sterrenstelsels vinden. Maar die zijn dus echt heel zwak en nog kleiner dan wat we nu vinden. Ja, de kritiek is ook wel van de, van de mensen die er niet zoveel in geloven. Kritiek is altijd goed in de wetenschap. En van ja, ligt het niet gewoon aan de waarneming? Is het gewoon niet zo dat jullie ze niet kunnen waarnemen? Dat het signaal gewoon te zwak is? Ja, dus uh, we zeggen ook niet dat, we, dat er helemaal geen sterrenstelsels zijn. Het uh, punt is dat er minder zijn dan uh, wat we uh, op iets latere leeftijd van het hele hal vinden. En als je dus inderdaad uh, met gevoeligere apparatuur zou waarnemen. dan zou je uh, waarschijnlijk wel meer vinden. Maar er zit dus veel minder materieën. Dankjewel, Marijn Franks, astronoom aan de Universiteit Leiden. Graag gedaan. Ja, en dan gaan we nu ja, verder praten met Els Kloek over uh, vrouwenverhalen... over gevangenenbewaarders, moordenaressen, vrome dichteressen. Er Zat ook een reusin, geloof ik, en het allemaal verzameld... in het digitale vrouwenlexicon. Duizend vrouwen geboren voor 1850, daarvan de verhalen. Hoe lang zijn jullie er allemaal mee bezig geweest? Um, als we de pilot niet meerekenen, vijf jaar. En waarom? Waarom we ermee bezig zijn geweest? Ja. Waarom, waarom dit lexicon? Ja, dat moest. Dat, uh, dat moest omdat uh, vrouwen uh, toch altijd minder goed uh, terecht zijn gekomen en beschreven zijn in de geschiedenisboeken. En uh, er zijn, zitten heel erg veel interessante verhalen in, aan die vrouwenlevens. Dus ik vond dat we die achterstand uh, moesten inhalen. Ja. De geschiedenis is een hengstenbal? Ja. <laughs> noemen noem ze een vrouw die in jullie lexicon staat... die zo in de geschiedenisboeken had uh, kunnen voorkomen... die er eigenlijk in zou moeten voorkomen. Nou, er zijn er een heleboel ook wel die in de geschiedenisboeken voorkomen. zoals in beroemdheden als Annemaria maria van Schuurman... of uh, Judith Leijster... of uh, Betje Wolf in oh, en Aagje Deken. Nou, dan noem je er toch uh, op het laatste twee die, waar ik wel eens van gehoord heb... maar die eerdere twee die kende ik niet. Uh, nee, Anne Blijf Maria van Schuurman, dat is echt een. Uh, daar is al heel veel aan gedaan om haar wat meer in uh, de picture te krijgen. Uh, ik geloof dat 1989 een Annemaria van Schuurman jaar is geweest. Er is een postzegel uh, geweest van Annemaria van Schuurman en nee, een tentoonstelling. Annemaria van Schuurman was de allergeleerdste uh, vrouw uit de 17e eeuw. Die was zo geleerd dat ze toch. Uh, uh, toegelaten werd tot de universiteit. Moest ze wel achter een gordijntje zitten om de colleges te volgen. Ze sprak geloof ik tien talen. En ze communiceerde met uh, de hele uh, wetenschappelijke wereld van Europa. Ja. Magdalena Moons vond ik ook zo'n mooi verhaal. Ja, dat is ook heel erg mooi. Die heeft wel heel lang in de geschiedenisboekjes gestaan. Totdat ze er in de 19e eeuw uh, uitgewerkt werd. Omdat haar verhaal niet langer geloofd werd door die uh, herenhistorici, en ook trouwens de dame, dameshistorici. Uh, Magdalena Moons was heel lang de heldin van het Leidse beleg. Niet omdat ze in Leiden zat tijdens het beleg in 1574... maar omdat ze in Den Haag woonde, waar ook de Spanjaarden waren neergestreken. En Valdes, uh, de aanvoerder van de Spanjaarden, die had een uh, oogje op haar. En het verhaal wilde dat uh, zij had gezegd van... val de stad niet aan, dan zal ik met je trouwen. En uh, nou ja, dat stond natuurlijk toch niet in de bronnen. Dus in de 19e eeuw werd dat verhaal gedebunkt. Maar ik ben in verband met het dilemma over Magdalena Moons... toch eens even nog goed in de zaak gedoken. En heb toen het huwelijk tussen Valdes en Magdalena Moons gevonden. Waardoor het verhaal toch wel weer ietsje waarschijnlijker wordt. Dus zij heeft uh, door haar uh, man te vragen om nog even te wachten... de stad Leiden aan te vallen. Ja. Het uh, ontzet van Leiden Ja. gemaakt. Toen ging de wind uh, draaien... En uh, nou, toen sloegen de Spanjaarden op de vlucht voor het uh, water. En nou ja, toen had uh, zij haar zin. En het werd ook niet geloofd. In de 19e eeuw ging dit verhaal er ook niet meer in onder de historici. Omdat die waren toen heel erg gelovig, de meesten. En uh, het was godswerk geweest. En uh, dus niet het werk van een Haagse juffrouw uh, met de naam Magdalena Moons. Wie is de gemeenste vrouw in het uh, lexicon? Ehm... Um, de gemeenste. God, dan moet ik even wel goed nadenken. Um, we hebben een aantal moordenaressen. Maar uh, eentje die ik niet de gemeenste zou willen noemen... maar wel de zieligste, is Elsje Christiaans. Dat is een uh, deens dienstmeisje die uh, ruzie kreeg in Amsterdam... met haar huisbaas en haar met een behelde het hoofd heeft ingeslagen. En... Um, ja, ze heeft toen de doodstraf gekregen. En zij is on in ons lexicon terechtgekomen. omdat Rembrandt prachtige tekeningen van haar heeft gemaakt. terwijl ze daar uh, op het, uh, aan, aan de wurgpaal hangt. Uh, een... Maar ja, dat je iemand met een bel de harsens inslaat. maakt je be... nog niet gemeen. Nee, dat kan nee, je ook niet reden Nee, is voor uh, gemeente is natuurlijk uh, goede Mie uit Leiden. Dat... Oh ja, die, die, de gifmengster die de, de pensioen uh, van de armen ja, opstreekt. Die, ja, precies. Ja, de levensverzekering, ja. Wat, was de, de, de, wat moet je gedaan hebben als vrouw om in dat lexicon uh, te komen? Wat was jullie... Uh, nou, We waren heel erg makkelijk met onze criteria. Uh, omdat we niet uh, vrouwen langs de meetlat wilden leggen... van of ze nou echt heel erg uh, gepresteerd hadden of zo. Dus we hadden als criteria dat ze of in hun tijd zelf... zich in de kijker gespeeld moesten hebben... of later, na hun dood. He, dus je, bijvoorbeeld, je kon uh, belangrijk zijn omdat je een bepaalde prestatie had geleverd. Dus je kon heel goed dichten... of je, uh, je correspondeerde met de geleerde wereld. Maar het kon ook zo zijn dat je een dagboekje had bijgehouden... wat een historicus later had ontdekt... en daar een boekje over had gemaakt. Dus dan kon het ook een reden zijn om in het lexicon opgenomen te worden. Dus we wilden zoveel mogelijk verschillende soorten verhalen... bij elkaar zetten. En je ziet ook wel dat het mechanisme werkt van... wie schrijft, die blijft. Want een uh, heleboel van onze vrouwen hebben uh, gedicht of geschreven of uh, gepubliceerd. En hoeveel van die vrouwen waren nou gewoon de vrouw van? Er zijn er ook heel stel van. Uh, Want maar... als je gewoon van alle mannen uit de geschiedenis de vrouw beschrijft... dan heb je ook al snel zo'n lexicon achter elke goede man staat een vrouw. Ja, maar er moest er toch vrouw. wel een verhaal over te vertellen zijn. Want dus jullie, wilden we... niet, jullie wilden niet zomaar iemand zeggen van... nou ja, we weten niet veel van hem, maar ze was er in ieder geval toch de vrouw van. Nou, we hadden een heleboel vrouwen bijvoorbeeld uh, rond Vondel verzameld. En daar hebben we er geloof ik toch uiteindelijk maar één of twee uh, van beschreven. Dus de moeder en de dochter en de zus. En, uh, maar bijvoorbeeld uh, van Rembrandt hebben we wel zijn vrouwen uh, beschreven, alle drie. En uh, van een stel uh, raadpensionarissen, bijvoorbeeld... Uh, de vrouw van uh, Johan de Wit en uh, de vrouw van zijn broer Cornelis de Wit. Nou, zulke vrouwen inderdaad die eigenlijk uh, ja, niet zoveel hebben gepresteerd... maar wel beroemd zijn geweest omdat ze de vrouw waren van een beroemde man. Nou, uh, zei u van ja, de, de vrouwen vinden moeilijk hun weg naar de, de vaderlandse geschiedenis. Maar als ze al die geschiedenis halen, dan lijkt er ook altijd meteen een soort oordeel aan een vrouw te kleven. Was de mooie vrouw was de loeder? Nou, dat hebben we heel erg geprobeerd tegen te gaan bij onze auteurs. We hebben dit... Maar is het waar wat ik zeg? Over ja, de vaderlandse ja, geschiedenis? Ja, dat is zeker zo. Ja. En dat merkten wij al. We hebben dit lexicon gemaakt met uh, de medewerking van een heleboel deskundigen. Er hebben uiteindelijk meer dan 200 mensen aan meegewerkt. En vooral in het begin merkten we dat onze auteurs dan de neiging hadden om inderdaad in die val te trappen. Dat je er een moreel oordeel over moest... Uh, was ze wel mooi? Ja, ze was ze wel lief? Ja, was ze wel mooi. Of uh, was de man wijf, Of uh, ja, zulke soort uh, morele categorieën. En daar hebben we geprobeerd paal en perk aan te schrijven. Hoewel als een vrouw echt bloedmooi was, dan is dat ook weer, weer een feit. Dus dan mag dat wel in ons vrouwenlexicon uh, gezegd worden. Niet zo lang geleden was er de verkiezing van de grootste Nederlander aller tijden. Het is geloof ik niet helemaal het project yeah. geworden wat iedereen ervan gehoopt had, maar het was er. Er zaten ook ja. maar heel weinig vrouwen ja, Toen tussen. heb ik trouwens nog uh, gereageerd... dat ik wel wist wie de grootste vrouw van... Uh, Nederland was. Ja, de, de grootste vrouw was natuurlijk Treintje Kever... de reuzin uit uh, Edam. Die... Oh, fysiek groot. Ja, ja die, ja, die <laughs> 2,50 meter lang was. En uh, 16 jaar lang. Nou, ze is maar 17 jaar geworden... en ze is een aantal jaren als kermisattractie... geëxploiteerd door haar ouders. Het mooie van haar vind ik altijd... vind ik zo typisch Nederlands... dat uh, in het verhaal over haar... dan wordt gezegd dat uh, het ook wel weer handig was dat ze zo groot was... want dat ze geen trap nodig had om de dakgoot te kunnen schoonmaken. Nou, nu we het <laughs> daar toch over hebben... hoeveel huisvrouwen staan er eigenlijk in het lexicon? Uh, hoeveel huisvrouwen? Uh, nou, de uh, allerbekendste huisvrouw uit de Nederlandse geschiedenis staat erin. Dat is de vrouw van burgemeester Hoofd. Uh, die uh, altijd wordt genoemd... als het gaat over de zinnelijkheid van de Nederlandse vrouwen. Want toen... Uh uh, Tempel op bezoek was bij burgemeester Hoofd. Zei uh, Hoofd tegen Tempel van... God, het is maar goed dat mijn vrouw niet thuis is. Want als zij uh, als er was geweest, dan had ze het huis uitgegooid. Want je zit altijd op de spuugel op onze vloer. En je, je maakt onze vloer vies. En dat is een anekdote die in alle geschiedenisboekjes terecht is gekomen. Dat zijn wij uit gaan zoeken. En wat bleek? Dat die mevrouw Hoofd die was al een paar jaar weg. Want uh, ze lagen in scheiding. Dus ze waren gescheiden van tafel en bed. Dus de bekendste anekdote over de zindelijkheid van de Nederlandse huisvrouw heeft eigenlijk meer met haar recht te maken. Dat ze uh, kon weglopen bij de man als het er niet beviel dan met die schoonheidsmanie. Uh, ja, u heeft uh, ook nog een boek geschreven uh, ja. over, over huisvrouwen. Vrouw des Huizes uh, heet het. Ja, dat, toen heb ik uh, natuurlijk heel fijn gebruik kunnen maken van al die verhalen die we hebben gebruikt. Klink, we klinkt hebben, trouwens gezien, mooier dan, dan, dan stofzuigervee of bakfietsmoeder. Ja, ja ik... Uh, ik ben er ook van overtuigd dat uh, de uh, vrijgevochten positie van vrouwen in de Nederlandse cultuur voor een deel te maken heeft met uh, de waardering die men in onze cultuur altijd heeft gehad voor dat huishoudelijke werk wat ze deden. Dus, en, en de voorrechten die daar aan verbonden zaten. Nou, huisvrouwen hebben ook wel een vorm van autonomie altijd gehad. Ze konden gewoon thuis in eigen gang gaan en dat werd ook gerespecteerd. Het is ook een verworvenheid hè, dat je huisvrouw kunt zijn. Is het ja. altijd al zo geweest eigenlijk? Ik uh, denk niet altijd. Maar uh, ik denk dat, uh, dat de Nederlandse rijkdom ervoor uh, heeft gezorgd dat uh, die vrijstelling van vrouwen van de arbeidsmarkt hier heel vroeg is ingetreden. Ja. Net zoals ik denk dat bijvoorbeeld het feit dat er zoveel vrouwen door ons verzameld. Konden worden die de moeite van het beschrijven waard uh, waren. daar ook mee te maken heeft. Vrouwen uh, hadden al heel vroeg, toch in de Nederlandse. samenleving. toegang tot onderwijs. Dus ze konden. Uh, en dat had ook weer met de handelshandel te maken. Dus vrouwen konden. Uh, uh, veel meer schrijven dan elders en uh, lezen. En ze kregen les bijvoorbeeld in schilderen. Dus daarom zijn er ook een heleboel vrouwen kunstenares geworden. Het is toch allemaal een beetje... Uh, ja, die positie was niet zo slecht. Hoe kijken mannelijke historici tegen uw werk aan? En dan met name dat vrouwenlexicon. Nou, ze weten, dat, geloof ik wel, dat we uh, kwaliteit leveren. Dat het heel goed is. Verder vinden ze het uh, te uh, anekdotisch, denk ik. Dus ze vinden uh, dat ik mijn speeltje heb. En, maar maar uh, ziet u al, ja, het is nu te vroeg... maar ziet u al dat het ze wegvindt naar de reguliere geschiedschrijving? Jawel. Jawel. Uh, Langzaam maar zeker. En ik denk dat we ook moeten blijven. Uh, die verhalen moeten blijven vertellen. Ik wil er ook heel graag een boek van gaan maken. trouwens, om te zorgen dat het wat toegankelijker nog. Want inderdaad, zoals u zegt, al die vrouwennamen zijn eigenlijk vergeten. Dus je kunt ze wel publiceren op internet. Maar omdat je niet weet. Dat je het vergeten bent, weet je ook niet hoe je ze moet vinden. Ja, die dus... mag alleen een monsters inmiddels een straat naar vernoemen. Nee, dat he? was altijd al. Hoor. Oh, die was er altijd al. <laughs> dat is niet dankzij oh, mij. Maar goed, da jammer. daarom willen we toch uh, zorgen dat het uh, ook een heel erg mooi boek uh, gaat worden. Zodat mensen er rustig zelf in kunnen bladeren. En we hopen dan dat uh, ze nog meer uit de vergetelheid gerukt worden. Het staat allemaal al op het internet. Wat ja. is het adres? vrouwlexicon.nl vrouwenlexicon.nl Nou, we zullen ook wel een... Uh Linkje plaatsen op onze website. Eh, VillaVPRO.nl, klikken op zondag. Dank Els Kloek, historica aan de Universiteit van Leiden. En ook dank Harro Bouwmeester en Frans Krens... allebei verbonden aan de Universiteit van Wageningen. Ook dank botanicus Pieter Baas. Dit was Labyrinth voor deze week. Meer informatie over deze en vorige uitzendingen... allemaal te vinden via onze website Labyrinth.nl. Via die website komt u ook te weten... hoe u zich abonneert op onze podcast. Op de radio dan zijn wij volgende week zondagavond weer te horen. Dan is Isolde Hallensleben ook weer... Weer paraat en present. Tussen 8 en 9 op Radio 1. En nu op deze zender: Het Journaal en daarna Holland Doc Radio. Ik dank u voor het luisteren. Ik wens u nog een hele.